Wouter moet met het NRWS-journaal. Een uitkeringsinstantie van onder meer de Kinderbijslag en de AOW. Een project waarbij het computersysteem vernieuwd zou worden is stopgezet. Doorgaan zou volgens een tussenrapport zeer problematisch zijn. Inclusief de kosten die nu gemoeid zijn met het stoppen, heeft het nieuwe systeem bijna 44 miljoen euro gekost. De SVB gaat de komende tijd oude systemen uit de jaren 80 aanpassen en kijken welke onderdelen uit het nieuw ontwikkelde systeem nog gebruikt kunnen worden. Opnieuw zijn er vissers opgepakt op verdenking van internationale drugshandel. Ze zouden in oktober vorig jaar met een ganalenkotter drugs hebben opgepikt op zee. De kotter in de haven van den Oever is door de politie doorzocht. Drie mannen onder wie de kapitein van het schip zijn aangehouden. Twee andere verdachten kwamen al eerder in beeld vanwege andere drugstransporten op zee. Onder meer een grote partij cocaïne uit Venezuela. Een vissersgezin uit Wieringen speelde daarbij een sleutelrol. Nederland gaat wapens naar Irak transporteren, bedoeld voor de strijd tegen de islamitische staat. De wapens worden geleverd door andere landen. Nederland brengt ze in twee vluchten naar Noord-Irak. Dat heeft minister Plasgaard van Defensie bekendgemaakt. Eerder kondigde het kabinet al aan duizend helmen en duizend kogelvrije vesten te sturen naar de Koerden in Noord-Irak. Schrijver en televisiemaker Kees van Kooten is vorige week getroffen door een hartaanval. Hij heeft zijn uitgeverij De Bezige Bij bekendgemaakt. De 73-jarige Van Koten werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Amsterdam. Daar heeft hij een bypass-operatie ondergaan. Van Koten is inmiddels weer thuis. Volgens de bezige bij hoopt hij daar in alle rust spoedig te herstellen. Het weer nog veel zon en droog, al trekken er vanavond wel wat wolkenvelden over. De komende dagen opnieuw zonnig en temperaturen tot 26 graden. Daarna blijft het zomers, maar is er in het zuiden en oosten wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NWS journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A15 maasvlakte richting Rotterdam... weer open bij de Botlektunnel. Eerder vanmiddag was die dicht vanwege een ongeluk. Tussen Rozenburg en Spijkenissen staat er nog wel 7 kilometer file. De overige files in de Randstad... A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Diemen 2 kilometer... en verderop bij knooppunt Eemnes nog eens 3. A2 Utrecht en Bos bij de afwit Eveningen 2... op de A4 Amsterdam Den Haag bij de rudolf Arensveen 3 kilometer... Op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 3 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een auto stil. Op de a 13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 6 kilometer en richting Rotterdam 3. A20-hoek van Holland richting Gouda voor knopen Bresseplein 3 en bij Moordrecht 4 kilometer. A27-Utrecht-Breda bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Class with the elite, baby. I try. And you may not be into that jive like they talk in the street. Whoa, my boom, boom, baby, yo. You look like Venus done up in wrong. And I know I'm a clown whenever you're around. So in the world, can I wanna deal?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 Just a dream American life I tried to stay ahead I tried to stay on task I tried to play the part But somehow I forgot Just what I did it for And why I'm For you, they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied I do yoga and Pilates and the room is full of hotties So I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied I'm digging on the isotopes, this metaphysics is dope And if all this can give me hope, you know I'm satisfied I got a lawyer and a manager, an agent and a chef Three nannies and assistant and a driver and a jet A trainer and a butler and a bodyguard of five A gardener and a stylist, do you think I'm satisfied?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 Voel me sexy als ik dans. Eee, ee, ee, ee. Weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goede tips. Maar ze maar ze werken nooit. En toch ga je het niet laten. Hé, nee, je kan het niet laten. Oh yeah. Ergens in haar blink. Dus zie ik dat er iets. Ah, oh, iets veranderd is.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans, je je, als, je zo lekker dat ik gaan als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans, jij je swingen je lekker dat ik gaan, gaan Explore